9 uur door Almegens met het NOS-journaal. President Kenyatta van Kenia heeft gezegd... dat de gijzeling in een winkelcentrum in Nairobi nu echt achter de rug is. Dat werd in de afgelopen dagen al vaker gezegd. Nu lijkt de actie echt voorbij. De islamitische terroristen zijn verslagen... en er zijn 72 doden geborgen, zei Kenyatta. Onder de doden zijn 61 burgers, vijf gijzelnemers... en zes militairen en agenten. Elf mensen zijn gearresteerd. Het dodental zal nog oplopen want er liggen nog mensen onder het puin, zei Keniata. Drie etages in het complex zijn ingestort. Een verdachte koffer heeft de luchthaven in Düsseldorf enkele uren stilgelegd. De koffer werd kort na zes uur vanavond gevonden bij een balie in de vertrekhal. In de vooravond moesten zeker 18 binnenkomende vluchten met zo'n 3000 passagiers uitwijken. Duitse media melden zojuist dat er niets verdachts is gevonden en dat de luchthaven in Düsseldorf weer open gaat.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 In kleine ziekenhuizen kan het aantal sterfgevallen omlaag... als artsen elkaar beter controleren... en als het personeel richtlijnen opvolgt en patiëntendossiers beter bijhoudt. Dan concludeert de commissie Danner... die de dossiers van bijna 800 patiënten onderzocht... die overleden in het Ruwaard van Putten ziekenhuis in Spijkenisse. Het ziekenhuis was veel in het nieuws... omdat er op de afdeling cardiologie relatief veel sterfgevallen zouden zijn geweest. De affaire leidde uiteindelijk tot sluiting van het ziekenhuis. Het weer vanavond en vannacht bewolkt. In het midden en zuiden opklaringen. Dan kan opnieuw nevel en mist ontstaan. Morgen lost de mist geleidelijk op. Verder is het bewolkt. In het noorden kan het even regenen. In het zuiden schijnt soms de zon. Dan wordt het opnieuw zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Ik ga naar Management Boek omdat ze er alles hebben. 18.000 producten op voorraad. En wat je voor 9 uur s avonds bestelt, heb je morgen in huis. Managementboek.nl. Gewoon meer.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 is Radio 1. BNN Today, Willemijn Veenhoven. Het is 3 over 9. Morgen dan beginnen de algemene beschouwingen... het politieke hoogtepunt van het jaar. Zometeen drie Haagse insiders over de wandelgangen. Want wat gebeurt daar allemaal nog meer dan je denkt? De plek waar morgen de deeltjes gesloten worden. En iedere dinsdag schrijft de post online hoofdredacteur Mark Koster aan. En we bespreken het wel en we in de entertainmentwereld. En is een mooie rel vanavond hebben we het over John de Mol. Want er is er namelijk een officiële aanklacht tegen hem ingediend... volgens een Ierse scriptschrijver die zegt... ik heb de Voice geschreven en bedacht... En, uh, nou ja, daar gaan we ja, het zo over hebben of dat ja, helemaal waar is. Maar het, dat zegt hij in ieder geval. Dat zegt hij, maar ja. het is altijd wel weer mooi hoe Dondermond daar dan mee omgaat. Soms is, is dat nog mooier dan of het <lacht> waar is. Dus dat, daar gaan we het zo over hebben, hoe dat dan in elkaar zit. Dat zo. Wil je mee twitteren? Hashtag BNN Today. gaan we meteen even naar het voetbal. Tweede ronde van de KNVB-beker. RKC Herakles Ragnar. Kleine 20 minuten gevoetbald. Nog altijd geen doelpunten. Maar die goals komen dichterbij. Terwijl RKC de bal nu een lukraak naar voren toespeelt. En Jeroen Veldmaat kan oppakken. Ferme knal gezien van Linsen. Zojuist vanaf de linkerkant met rechts keihard richting de kruising geschoten. Afstand zal 15, 16 meter zijn geweest. Verdedigd. Hoekschop en gevaar weg. Daarvoor een kans voor Oet. Vanaf de linkerkant geschoten. Moeilijke hoek. Hij is de centrum van Al Herakel Salmerlo. En ook Joachim zien koppen. En aan de andere kant bij RKC ook nog een keer een actie gezien van Andersen. Die een vrije loop had na een gewonnen kopduel van Joachim in de as van het veld. Maar hij gleed eigenlijk uit de Schotse Nederlander. En liep zich stuk op Remco Pasveer. Ik vertel het allemaal omdat de bal achterin is bij... Heer Waalwijk. Nu is het de kaats van Joachim de Luxemburger. Die eigenlijk te kort is. Dan krijgt hij de bal terug. Maakt hij een overtreding. Maar mag dat verder? Herakles is zich weer wat in de wedstrijd aan het vechten. Dat er een fase is geweest. Dat de ploeg uit Almelo achteruit moest. Nou, misschien nog deze bal. Van Veldmaten, lange bal. De bedoeling is Belhassani. Maar die bal is te hard. En loopt door tot bij Jan Seda, de Tsjechische keeper. En zo blijft het na 21 minuten. Nog gelijk zonder doelpunten in Waalwijk. begins to be 83, de meningen zijn verdeeld. Maar kost er onze entertainment man en ik glijden de, van onze stoel ja, af. Ja, maar dit is uit trillen en dit, is, dit, zou, dit gaat mee naar een onbewoond eiland. Ja, hè? Echt waar, dit is zo goed. Wist gemaakt. jij Quincy dat Jones? het geschreven is door iemand van Toto? Onder andere. Je, Steve, Steve, Steve, Steve Porcaro. Ja, precies. Ja, heeft hij daarom ook zijn aap Toto genoemd. <laughs> Of was dat die Toto? Oh nee, het was het hondje uit The Wizard of Oz. Dat is Boris van, van der Ham, Handen, toevoort, die zegt er de. nu bij hoe heet. Het is een vak, hè? Ja, dat moet je wel okay. weten. Boris uh, van der Ham, <american> we gaan jou eens even uh, netjes introduceren. Tenminste, daar heb ik oorlog voor. Zo is het ook weer. Ik zie op mijn grote radio enklok klok dat het nog een kleine 12 uur duurt... en dan begint voor de politie in Den Haag een van hun hoogtepunten van het jaar. De algemene politieke beschouwingen. Ze zijn nu ongetwijfeld nog even wat snedige one-liners... voor de spiegel aan het oefenen. Of wat cijfertjes aan het stampen. 78 miljoen euro. En dan een rijtje, dat is PGB... Nou, PGB, AOW, WWB. Ik schrijf die ook gewoon op. En luister... Nederland is een prachtig land. Een land met meer mogelijkheden en daarom wil het CDA... Slaap, ja? Schatje slaap? slaap? Schat. Tuurlijk, papa. Nee, maar mama, dat, dat snap ik. Ja, ik ga iedereen... Ja, later uit, uitpraten. Ja, dat, ja. Heb ik van jou geleerd. Ja, oké. Okay. Oké, okay, dag, maar. Dag, een stukje uit noemen was dat. Vanavond zoomen wij hierin op alles wat wij als eenvoudig voetvolk... tijdens de algemene beschouwingen niet te zien krijgen. Met drie onverbiddelijke insiders. Boris van der Ham, oud Tweede Kamerlid voor D66. Journaliste Iftin Abokor, redacteur bij Politieke Junkies. En Jurjen van den Berg, wij noemen hem graag oud Spindokter. Zelf houdt hij het op belangenbehartiger. In ieder geval is hij, ondanks zijn jonge leeftijd... want het is nog een frisse knaap, mensen, al binnenhof-veteraan. <lacht> Eftin Boris hier. Goedenavond allemaal. Goedenavond. Um, Eftin, jij, jij als journalist richt, richt je natuurlijk als geen ander... op, de, op de, de wandelgangen, de achterkamertjes. Jij was gisteravond al in Den Haag. Ja, dat klopt. Hoe, hoe was de sfeer daar? Nou, het was erg rustig. Er waren wel een aantal journalisten. We mochten, ik ben naar de lezing gegaan van uh, Alexander Mhm. Mm en toen mochten wij dan toetreden in het nieuwsport, de Sociëteit nieuwsport, maar ja, je merkt de brand hier en daar branden nog wel licht. Ik liep langs de CDA, althans het uh, oud-ministerie van justitie, de ja. branden nog wel licht, maar, maar dat is vrij veel. Kwart voor acht. Part oh voor acht, ja, hallo. Mag hopen dat ze nog aan het werk nou, zijn. Oh Ja, inderdaad. Toch Ach. lijkt mij zo'n beetje, Jurjen, op de ja. dag als jij als voorlichter... was toch op de avond daarvoor nog flink aan het spinnen en aan het, spinnen, ja, aan het dokteren, neem ik aan. Nou ja, wat je altijd probeerde was de avond van tevoren vrij te houden... om uh, even rustig op adem te komen. Omdat de dagen erna echt ontzettend lang zijn. Die beginnen heel vroeg en die eindigen heel laat in nieuwsport. Ja, um, Meestal doe je dat ontspannen dan met een biertje. Um, maar uh, wat in die periode altijd speelde, was dat mijn omgeving een beetje jaloers werd op dat groene mannetje op mijn telefoon. Want ook al zat ik dan aan het bier, dan lag hij zo voor me en dan kwam. Vlak voordat die belt daarin kwam... kwam dat Android-kereltje alweer naar boven. Ja, ja. Uh, en dat is wel wat ik me ervan herinner inderdaad. Dus je zat wel in de kroeg, maar je werd wel voortdurend gebeld. Ja. En dan van, dan kan je dat ochtend... nog even uitzoeken? Precies. Maak daar een mooi verhaaltje van, enzovoort. Ja, dat en dan de volgende ochtend wekker op zes uur. En dan, uh, dan ging het los. Zes uur al, terwijl ja. die politieke beschouwingen beginnen om half elf. Die, ja, half elf, ja. Ja. ja. Wat moet je om zes uur dan? Zes uur AMP leeghalen, kijken wat er voor berichtjes zijn. Uh, doormelden naar je kamerleden en hun beleidsmedewerkers. uurtje doorslapen reactie van die Kamerleden verwerken. En dan is die dag begonnen. Dus bijvoorbeeld, geef eens een voorbeeld, wat voor soort berichtje? Want jij werkte um, voor GroenLinks. Ja, ja ik werkte dan voor GroenLinks. We waren met uh, twee jaar geleden met persoonsgebonden budget bezig. Um, we hadden proberen een rallytje te stoken rond een CPB-rapport. Daar had ik een afspraak over gemaakt dat dat... Uh, uh, dat het door uh, het ANP, dus het persbureau... Ja. ik, ik val, val alweer helemaal in die oude, <laughs> oude afkortingen... Oh, uh, door een persbureau op het nieuws, uh, op het nieuws stond. Uh, kijken hoe dat valt, kijken hoe erop gereageerd wordt... en dan dus weer uh, je Kamerleden aan het werk dus zetten. Van, wat je, vinden we ervan? Kijken of jouw plannetje werkt eigenlijk. Ja, ja. Zo gaat dat dan. En Boris, jij was natuurlijk Kamerlid heel lang... en dan is het nu kwart over negen... en dan heb je nog een, een paar uur voordat je naar bed gaat. Wat deed jij dan nu? Nou kijk, weet je, die algemene politieke beschouwingen zijn vooral een feestje van fractievoorzitters. Dus die moet je helemaal preppen. Die mo Dan moet je naast gaan staan. Dan moet je, het is ook een beetje afhankelijk wie de fractievoorzitter was. Met Alexander Pechtel moest je vooral ook een beetje, uh, een beetje grappen. Maar iemand moest een beetje ontspannen. Um, en die moest ook zijn speech een paar keer oefenen. Dus uh, een andere fractievoorzitter moest het weer anders. Dus ja, dat, is een beetje, uh, dat, dat zijn de voorbereidingen. Maar als Kamerlid, als gewoon sterveling, uh, zit je een beetje. Ja, is het, is het anders Je weer. bent een beetje opvulling eigenlijk. Je bent eigenlijk een beetje opvulling. De dag zelf ja. en de dag daarna. Zeker. Ja. ja, lullig hè. Nou ja, God, ja, dat, is, dat is nu één. Dan is het feestje van de fractievoorzitter. Maar ben je dan letterlijk, want. Um... Jij was natuurlijk een beetje de rechterhand van Pechtold. En dan... toen, toen wij zo klein waren, zeker. Toen, ja, toen, ja. zeker. Ja. Maar dan moet je ook... In, in, we hebben het zo meteen over de dag zelf. Maar dan zegt hij al de avond over... Blijf wel een beetje bij mijn Boris, want ik heb je nodig. In, in, in, en, en, nou, en het staat ook goed als je naast me zit. Ja, maar dat is, dat is tijdens het debat zelf. Ja. Hè? Dus dan, zeker als je zo klein bent... dan moet je er gewoon omheen gaan staan... zodat iemand niet helemaal alleen zit. Dat gaat <lacht> trouwens ook bij anderen. Daar wordt echt over nagedacht. Ja, hmm. zeker. Het is, het is zelfs zo dat... Uh, ook als je wat groter bent... Uh, dan, kijk die Kamerleden die hebben dus eigenlijk niks te doen. want die, we zitten daar de hele dag... De fractievoorzitter moeten interrupties doen. De anderen mogen helemaal niks doen. Um, dus mensen vervelen zich. En denken ook, van, ik heb nog wel wat anders te doen. Dus ja, mensen dus gaan hun post daar he? zitten doen. Want als je dus, oh sorry om terug te komen bij GroenLinks. Als je dus afwezig bent, word je gelijk... Nou ja, het is nu geen strandweer, maar strandpartij genoemd. Nee, en, maar dus, dus met andere woorden, je moet er, wel, je man, moet er dus wel zijn. En, en soms als je een wat grotere fractie bent... dan werd er wel gezegd, nou, de eerste twee uur zit jij er... en de andere twee uur zit jij er. Zo werd dat wel een je beetje afgewisseld. Je draait gewoon dienst eigenlijk. Ja, ja dat, werd, dat werd wel een beetje afgesproken. Ja. Met name in grote fracties gebeurt dat. Ja. Goed. Ja. Ja. dat, dat is, zo? Kon je even een dutje doen? Nou, Want Samsung viel wel eens weg, toch? Ja, een... Nou ja, goed. Je, je, je kan wel even op een bank gaan liggen. Ja. En even wat gaan, gaan, gaan slaap gaan ja, maar pakken. Maar ze hebben dus in principe echt die camera op zich. Dus, dus de kunst is wel van kijk geïnteresseerd. <lacht> um, ja, ze, zijn, ze zijn allemaal he, die voorbeelden van McKay. Die dan op ja, een paar ja. moment... Ja. Even, even ja. de patiënt Dodelijk. We, we hebben het zo meteen over de dag, de dag van morgen. De dag zelf. Maar heel even nog naar de voorbereidingen. Ehm... Ja. Um, um, als je even denkt aan, aan jou, jouw ex-collega's, vooral de fractievoorzitters dan. Ja. Wat, wat, wat doen die nu om kwart over negen s'avonds? De, uh, de, de, de avond voor de dag. Dat, dat is dus zeer afhankelijk van, van hoe een fractievoorzitter in elkaar zit, hoe die zich lekker voorbereidt. Je hebt daarbij, die zullen, zullen nu gewoon aan het oefenen zijn. Die gaan voor de derde keer. Samson, hè? Uh, die, is aan het die gaan voor de derde keer dat ding doen. Die gaan proberen het zo te kennen dat ze het half uit hun hoofd kunnen, want ja. dat is makkelijker spreken. Uh, sommigen zullen zeggen: Ja, joh, ik ga lekker naar mijn kamer toe ergens in Den Haag. En ik ga gewoon al die getalletjes nog eens even goed doorlezen. Zodat het allemaal op mijn, op mijn vizier staat. Zodat ik dat allemaal morgen heel makkelijk kan reproduceren. Maar niemand denkt: joh, Ik ga lekker naar de sauna of naar de zonnebank. Nou, gewoon dat, een dat, beetje zeker, relaxen. Dat zeker ook. Want je hebt ook wel mensen die zeggen: Ja, het is, uh, dat zal nu wat anders zijn dan de zomervakantie. Maar als er een groot debat komt voor een fractievoorzitter of iemand anders. Dan, dan heb je ook wel mensen die zeggen: Ik neem even een zonnebank. Ik heb het wel eens gedaan dat ik echt een moeilijk debat had. En dat ik dacht, ik zag zo wit, omdat ik zoveel had gewerkt. Maar toen was het echt in het midden in de winter. En toen heb ik wel eens een zonnebankje gepakt. Oh, de schaap slapen. In nee, nee, de tuin ging toch altijd lekker tukken? Die ja. was toch altijd helemaal fris en warm. Die wakker. deed dat ook, ja. Ja, ja die pakte altijd even een slaapje. Ja. ja, een slaapje. Nou ja, die had een, we had een voorbereiding dat hij voor twaalf uur, geloof ik, geen afspraken had. Omdat hij dacht, ik ga lekker... Ik ga lekker me Ja, maar die ging naar een bepaald en, soort sauna. Uh... Dat is wel op anders. <laughs> nou, Goed, straks begeven we ons op de wandelgangen. Dus letterlijk en nemen... Nou ja, niet letterlijk. En nemen we een kijkje achter de schermen op dag 1 van de Algemene Beschouwing. Eerst terug naar Regner, die tweede ronde van de KVB-beker. RKC-Iraakles. Het is gezellig. Ja, het is geen atmosfeer. Want ik neem aan dat je dat uh, cynisch bedoelt. Die doet denken nee, oh, nou aan ja, pak weg het eerst het beste discofeest of zo. Want echt uh, druk is het niet. En uh, heel sfeervol ook niet. Hoewel een deel van de mensen van RKC achter de goal van uh, -keeper Pas weer er wat aan probeert te doen met wat gezang en gedoe getrommel. 0-0, dat is het uh, belangrijkste balbezit voor Van Mosselveld. De centrumverdediger van RKC probeert de bal uh, te bezorgen... op de punt van het strafschopgebied bij RKC. Aan de rechterkant bij Kastelen. Maar daar wordt uh, verdedigd. En nu wil Heracles uh, weg aan de linkerkant. Maar lukt dat niet met de linksback Davidson overigens weer opgeroepen voor de Australische ploeg. Gaat binnenkort tegen Frankrijk spelen met al zijn grote sterren. En vanavond hier voor vrijwel lege tribunes. Nou ja, niet helemaal, maar erg druk is het dus niet. Voetballen tegen RKC. De ingooi van Apau, de rechtsback naar Joachim, naar voren toe richting Kastelen opnieuw. Dubbele dekking. En dan komt hij niet langs, want Veldmater loopt daar. En hetzelfde geldt voor Jason Davidson. En dus een nieuwe ingooi voor RKC. Dat wel wat schoten moesten verwerken van Heracles. Met name van Linsen tot twee keer toe. Maar daar was Jan Seda, de Tsjechische keeper van de Waalwijkers, op zijn post. Lange bal nu naar voren richting Oet. De man die kwam van Heerenveen komt er niet aan. Apout ter hoogte van de middenlijn houdt de ervaren Lamey. Op de bank bij RKC. Dat uh, met, heel veel mensen, uh, ja, met heel veel mensen niet kan spelen. Omdat er heel veel blessures uh, zijn. En uh, dat zie je met name op de bank terug. Linsen nog op de linkerkant. Komt hij nog met een voorzet? Nee, want het is buitenspel. En zo blijft het een gelijk opgaande best wel leuke wedstrijd. Met nog dik tien minuten tot de pauze. Alleen nog geen doelpunten.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 Featuring Brian Adams, after all. Dinsdagavond is bij ons entertainmentavond bij BNN Today. En we hebben het over dan de wereld van glitter en glamour samen met de hoofdredacteur van de Post Online, Mark Koster. Mark, vorige week hadden we het over de Emmy-nominatie van The Voice. Yes. Het wereldwijde succesprogramma van John de Mol. En ja, hij heeft hem binnengesleept. En de Emmy gaat to... naar. The Voice. Ja, er zit een heel verhaal aan vast. Maar eerst even: de afgelopen dagen hè, is hij. In, en hij echt de hemel ingeprezen met als uh, pièce de resistance vandaag. Pagina Wilma groot. Wil man dan niet gaan? Mocht het gaan? Ik heb die formulier. Het lijkt echt alsof de Heilige Geest over ons uit wordt gestort. Ja. Alle sterren mogen wat zeggen, van klein tot groot. Een paar <lacht> grote. Visionair. Marco Borsato. Ja. Uh, we hebben het over. Ben Sanders onze getatoeëerde De eerste, eerste winnaar. De eerste winnaar, die noemt hem de godvader van de televisie. <laughs> ja. En het meest pathetisch, dat is echt ronduit pathetisch, Bert van der Veer. Ik weet niet of hij nog een baantje zoekt daar. Maar die heeft dat we moeten opwachten met een spandoek. Ja. Nou is het ook wel Champions League. Uh, Zo'n ringetje winnen in Nederland, dat is een beetje jupilair. Dus het is ongelooflijk knap. Maar ja, dit, dit is weer de te, typische telegraaf hè. die ja. handel. Goed, nee, het is uh, Kies altijd voor de winnaar in ieder geval. Goeie en niet echt een slechte tijd. Maar, maar, maar, maar het is niet alleen maar face voor John de Mol. Want op de uh, site van de Volkskrant verscheen vandaag een artikel en een aanklacht tegen Talpa en tegen de mol. Ja, dat is van een Ierse meneer, die heet uh, Michael Berry. En deze meneer is al een jaar of twee, drie bezig om ja, eigenlijk te claimen dat hij dit heeft bedacht. Nou, heeft hij ook wel een puntje of een paar... Dat hij de, de Voice heeft dat bedacht. Dat hij de Voice heeft bedacht. Ja. Hij heeft in 2008 heeft hij bij zo'n zo zo intellectueel eigendomagent uh, de volgende dingen gedropt. En dat is wel interessant. Heeft hij een programma gedropt waarin de jury de zangers niet zag? Dus waar de stem werd ge, gekozen. Waar, waar, waar heeft hij dat gedropt? Dat op heeft een soort hij gedropt website? Op een Amerikaanse web, website. Ik zei de naam een spaar, maar ja. dat, dat, dat moet je dan doen... in deze wereld van jatten en, en stelen en, en, en formats. Dus hij heeft dat daar keurig gedropt. 2008 heeft ja. hij dit gedropt. Dat heette The Voice of America. En daar zat dus ook het element van de blind audition. Maar dan niet met die stoelen, dat niet? Nee, niet met de stoelen. Okay. En ook, hij beschrijft ook niet hoe die uh, jury eruit ziet. Uh, ik heb me laten vertellen dat het bij hem dj's waren. Maar dat laat hij in dat dingetje er nu uit. Maar hij claimt dus nu dat hij dat heeft gedaan. En je weet natuurlijk, als hij dat claimt... hij heeft nou ook een rechtszaak aangespannen... Het speelt al een paar jaar, ja. dat hij natuurlijk gewoon geld wil. Maar hij zegt dus... Hij, hij zegt dus um, uh, John de Mol of iemand anders van Talpa... heeft op die website gekeken en mijn idee gezien. Ja, het is, hij, zijn, zijn, zijn hele redenering is wat cryptisch... maar dat ziet er als volgt uit. Hij heeft... In 2008 heb ik dat gedronken. Maar in 2009 heeft, hebben mensen van de uh, The Entertainment Group. Eigenlijk het bedrijf van Marco bosz En Roel van Velsen. De bedenker van de voice met de stoelen. Ja. Die hebben daarop gekeken. en hij, zijn, te, hij. zijn theorie is nu. Ja, we komen zo aan hoe, hoe goed het is of, of het allemaal klopt. Zijn theorie is nu dat, dat zij dat eigenlijk daar gelezen hebben en dat ze dat gebruikt hebben om het zo in scène te zetten. Maar je doet wel heel erg van, oh, dat nou, dat is al een heel heb, verhaal. Maar uh, nou ja, als, die, als die man dit echt bedacht heeft... en, en je kan, hij kan bewijzen dat, dat uh, nou, Marco zaten of hoeveel van Vels op die site is geweest... Daar zit het nou in. Hij heeft in dat stuk, want daar gaat de volgens nu op, twee stukken, uh, twee dingen geleverd. Exhibit E, het lijkt hier wel een mooie rechtszaal-scène, uh, <lacht> en Exhibit B. Nou, je weet het al. In Exhibit E, daar staat inderdaad 2008, The Voice... Of America, met de blind studies. Maar except B, daar staat in dat tech ooit op die site is geweest. Damn er staat niet bij dat het Roel van Vels is. Er staat ook niet bij naar welk programma ze gezocht hebben. Dus deze man is een beetje een fantast. Dat zegt ook Notemans, de woordvoerder van John de Mol, die heb ik vandaag gesproken, die zegt dat natuurlijk met heel veel liefde, dat het een fantastisch Maar hij heeft mij nog niet overtuigd. Ik heb deze man ook wel eens gebeld. Die Berry, ja. Die Berry Dat was toen in de tijd, toen ik schreef voor de pers, en toen zei hij eigenlijk, ja, kun je even een stukje maken? Ik heb nog 75.000 euro nodig om deze zaak te starten. Ja, dat, dat vond ik toen best verdacht. En toen heb ik dat ook allemaal uit gezocht, maar er bleef geen, eigenlijk geen Spaan veel. Het is wel heel mooi en het is een typische partypoeper, die gast. Hey, die komt hier natuurlijk mee de dag nadat hij dat gewonnen heeft, staat er in de Volkskrant. Ja, dat, maar en die goed, ratten hij... van de Volkskrant, <laughs> die hebben daar natuurlijk mee even mee gewacht, want op 11 september was dit bekend. Het is ingestoken. Dit is ook een man die shoppt ook langs alle media. Ik ben eigenlijk ook een beetje ingetrapt. Ja. Maar ja, ik, ik vind het niet een heel sterk verhaal. Waarmee ik niet wil zeggen dat er mogelijkerwijs dat dit gebeurd is. Maar je moet dat maar Amerika dit, wel bewijzen. Maar is dit een verhaal? Want het is natuurlijk een, een beschermde website. Even voor de duidelijkheid. Ja. Dus er kan, kunnen alleen maar mensen op uit het vak. En dan moet je inloggen. En allemaal ja. ingewikkeld. Maar, maar, zijn, maar gebeuren dit soort dingen vaker? Dit gebeurt wel vaker. We hebben natuurlijk bij Big Brother ook de hele zaak. Bob Geldof gehad. Dat zijn we misschien nog weer vergeten. Bob mm. Geldof claimde ook... Er dat er hij... Bob Geldof van de Boomtown Reds. Van ja. een prachtige nummer... I Don't Like Mondays. Deze man beweerde... dat in, in, in 2000... dat de, de, de, de, de, de Big Brother... explodeerde over de wereld. Exact hetzelfde beweerde dat hij het had bedacht. En we weten allemaal... hoe die rechtszaak is afgelopen. Op alle punten ongelijk gekregen. Vandaar ook dat de, het kamp De Mol zo waanzinnig arrogant reageren. Maar denk want, jij dat John de Mol ergens een beetje denkt... Van, oei, hij het die maakt ik me toch vervelend. Een beetje druk kan over. Ik je, dat, Die man vindt dit echt ontzettend vervelend... dat er nou zo'n brom vliegt, want dat is het. Kijk, die man denkt ook misschien dat de Mol me wel een tonnetje geeft. He, dat hij er vanaf is. Dat, dan is het klaar. Nou ja, maar gaat, hij, uh, moet, hij doet niks. Als en, zegt, en Notemans uh, zijn, zijn, zijn... zijn spreekbuis. He, zijn man die... Eigenlijk zijn, zijn buikspreekpop op een leuke manier. Leuke man die zegt dan ook, ja, kom maar door. Ja. En dat is ook zo. Er zijn nog geen feiten. Behalve dat hij de Voice of America, die titel heeft hij bedacht. Ja, en, en dat en en die is ingelogd door, door, door de... Tech Entertainment Group, die dan deels daarvan onderdelen later bij Talpa terecht zijn gekomen. Ja, en de Over, ging failliet en al, ging van ja, gedeelte ja, naar overigens Talpa. Niet, overigens niet van Vels en Borsato. Dat onderdeel weer niet, wat de Volksland dan weer onjuist zegt. Dit is een schitterend verhaal. Hier moet je echt een avro serie van maken met een soort uh, L.A. achtig ding. Maar uh, ik vrees voor meneer Barry in Ierland dat hij geen cent krijgt. We gaan het horen hoe het afloopt. Um, Ragnar Niemeijer zat zich stierlijk te vervelen bij RKC Herakles. Nee, dat heb ik niet gezegd. Ik zei, het is eigenlijk oh, nou, best wel een, niet, een leuke he? wedstrijd. Nee, ik heb dat niet gezegd. Als ik gequote word, moet het wel goed zijn, Willemijn. Ja. Oh, wow. Nee, 0-0 is het. En uh, we hebben wel weer een aantal momenten uh, gezien. De wedstrijd ligt even stil vanwege een blessure van uh, Van Andersen. We zitten in de laatste minuut van de extra tijd, of van de officiële speeltijd eigenlijk uh, nog. Er zal een minuutje gaan bijkomen, vermoed ik wel. Geen doelpunten, maar Joachim had daar toch wel voor kunnen zorgen. Ik kreeg eerst een uh, kans, uh, ja, eigenlijk recht voor het doel. Paasje Van Andersen ging eraan vooraf, die overigens nu heeft aan de zijlijn staat, maar wel weer terug gaat komen, denk ik. Binnen de lijnen schoot op doelman pas weer van Irakles. En even later werd hij weggestuurd door Tavares, de middenvelder van RKC. En die Joachim duikt rechts in het strafsomgebied op. Wacht dan wat langer dan daarvoor bij de eerste kans. En ja, schiet dan binnenkant paal voorbij de keeper... Maar die bal spat het doel weer uit. En uh, ja, hij zei van de week, Erwin Koeman, de trainer van RKC. Dat uh, je met deze Luxemburgse spits de oorlog wint. Vanavond nog even niet. Hij maakt nog uh, te weinig uh, doelpunten. Als het balbezit is voor Sander Duits. De wedstrijd is weer uh, hervat. Een extra minuut uh, erbij zometeen. En Duits, de aanvoerder van RKC, kan de bal eigenlijk niet kwijt. Ja, nu wel. Aan Van Mosselveld, dan uh, Amieu. En zo gaat het uh, weer terug naar uh, het hart van de verdediging. naar Van Hoefelen, 30 jaar. En hij staat voor het eerst in de basis, lang in uh, België. Hier bij KV Mechelen gespeeld deze Belg. En één lange bal nog misschien naar Kastelen. Die slechte dingen doet voor in BRKC. De bal steeds te laat afgeeft of zich stuk loopt met een passeeractie. Er gaan nog een paar tellen door en het is gelijk. Dat zal het bij de gusten zometeen ook wel zijn. Bij RKC Herakles kansen zat geen doelpunten. Radio 1. Willemijn Veenhoven. PNN Today. In de studio nog steeds oud Tweede Kamerlid Boris van der Hams... voormalig spin-dokter Jurjen van den Berg... en de redacteur voor Politieke Junkies Iftin Abokor. Na half tien dan blikken we verder vooruit op de algemene beschouwingen. En dan kijken we naar het spel achter de schermen. Wat gebeurde er op die dagen allemaal in de wandelgangen? Deze drie Haagse insiders weten daar alles van. Dit is Radio 1. Het internationaal van half tien met negen. Minstens 72 doden, onder wie vijf van de islamitische terroristen. Dat is de voorlopige balans na de beëindiging van het gijzelingsdrama in de Keniaanse hoofdstad Nairobi. In een tv-toespraak heeft president Kenyatta van Kenia vanavond gezegd dat de gijzeling door Al-Shabaab-terroristen nu echt voorbij is. Wel zal het dodental nog oplopen, want er liggen nog mensen onder het puin. Drie etages van het winkelcentrum zijn ingestort. Bijna alle huisartsen aangesloten bij de LHV hebben ja gezegd tegen het zorgakkoord. Onderdeel daarvan is dat huisartsen een grotere rol krijgen in de zorg. Ze moeten ze meer ziekenhuiszorg zelf gaan uitvoeren. Daarvoor wordt extra geld vrijgemaakt. De ziekenhuizen gingen al eerder akkoord. En dirigent en componist Rijnbert de Leeuw blokkeert de publicatie van een biografie over hem. Die werd geschreven door radiomaakster en muziekjournalist Thea Derks. Hij kreeg toegang tot het archief van de Leeuw. Daarin zitten documenten waarin mensen hele nare dingen over hem zeggen. Maar dat is volgens Reinbert de Leeuw niet het punt. Probleem vindt hij is dat sommige kleine dingen tot in detail zijn uitgewerkt. En dat ontmoetingen die hij heel belangrijk vindt juist ontbreken in die biografie. En daarom voorlopig geen boek. Dat zijn de hoofdpunten je nou te lachen Mark. Ik zie zien dat iemand dat verbiedt, Op die gronden. Heel raar. En dat dat wat zouden dan voor ontmoetingen <laughs> zijn, denk ja. ik dan? Ja, en welke waren <laughs> belangrijker? Daar kunnen jullie nog 2 minuten 44 ja, over discussiëren. Ja. Tom Odell Grow Old With Me. I can feel you breathing. With your hair on my skin As we lie within the night I'll pull the sheets When it's cold on your feet Cause you'll fall back to sleep Every time Hij komt uit Engeland. Tom O'Dell heet hij. He. Grow old with me. Rolf. Morgen is het dus de grote dag voor onze politici. Ze gaan shine in hun mooiste pakken. Met alle cijfers in het achterhoofd. Stekkerdoosjes in de tas. De speech op de iPad. En ze gaan debatteren dus tijdens de algemene beschouwingen. Dat is wat wij zien. Maar het echte politieke spel, mensen, dat wordt achter de schermen gespeeld. Daar waar wij niet komen. Het kabinet sloopt Nederland. Intriges. Ik begrijp wel dat de minister-president niet komt. Verraad. Ik weet niet of ik dit besluit kan schrijven. En hoogspel in Den Haag. Daar valt niet omheen te draaien. In de Kamer gaat het er heet aan toe. Klap was stevig. Ik denk dat niet iedereen het verwerkt heeft. Er is er nooit zoveel gelekt als wat er dit jaar gebeurd is. Voorzitter, zo gaan we niet met de Kamer op. Maar achter de schermen loopt de temperatuur nog veel hoger op. Wat? Heeft de heer Rutte gegeten? Waren het paddo's of een flink stuk space cake? Het verhaal van de politicus, de journalisten en de spin -doctor. Onheil was onafwendbaar. Boris van der Ham, Eftin Abokor en Jurjen van den Berg. Dit is een historisch moment. Dinsdag 24 september in een nieuw seizoen. De wandelgangen. Mooi. Wat een, wat een heerlijke muziek is dat, uit House Kirk. of Cards. Ja. Wat een goede serie is dat. Die en net Emmy. Emmy heeft gewonnen. Ja. Oh, oh, oh, wat goed was dat. Nou ja, goed, Kevin Spacey. <laughs> Politieke serie, of Absoluut, goed. de beste. Aanraden, ja, kijk, ja. Maar dat terzijde. Ja, nou, ik wou nog even zeggen dat de hoofdrolspelers uit die wandelgangen nog steeds hier zijn. Boris, Iftin en Jurgen. Maar je hoort ze dus alweer. Want morgen is het dus de grote dag. En dan gaan wij het niet hebben over wat gebeurt er allemaal voor de camera's. Wat kan je allemaal zien daar in de plenaire zaal? Nee, we hebben het over wat gebeurt er in de wandelgangen en op het rokersbalkon en bij de patatbalie. Um, bij mij aan tafel dus. Boris, Jurjen en uh, Iftin. Um, stipt half elf, hè? dan begint het morgen in de plenaire zaal. Maar de verzamelplek is die befaamde patatbalie. Wat gebeurt daar morgen? Nou, moet ik overigens zeggen dat journalisten de patatbalie de afwerkplek noemen... De uh, politie zelf noemen het inderdaad altijd de betatbalie. Maar wat je ziet... Want leg is... even, uit, even, even kort ook weer waarom het zo heet. Dan ja, waarom het al zo heet en... is, het is eigenlijk de, de, de balie van de GIVI voor de Plenaire Zaal. En daar liggen de, de laatste stukken in de intekenlijst voor de Kamerleden. Nou, Dat weten de journalisten ook. En de Kamerleden moeten er ook langs. Dus als zij iemand willen spreken, uh, ja, wachten zij uh, de Kamerleden daarop. En dat wachten duurt soms lang, duurt soms lang. En dan maken ze een beetje een hangerige indruk... En in hun ogen zag dat eruit als Precies. jeugd dat hangt bij een patatbalie. Heel lang geleden hing dus de jeugd met patatjes of ja. zoiets, denken we dan. Ja. Maar ja, journalisten zien het toch anders. Want Kamerleden willen graag in de media komen. En laten zich dus graag afwerken door per uh, journalist of voor een camera. Dus Kortom, jullie noemen dat de afwerking. Ja, ja. En, en vice versa. <laughs> het, is, uh, het is echt een wisselwerking. Ja. Maar jij bent daar dus, uh, nu niet fysiek, maar uh, stel jij zou daar moeten zijn. Wat heb je daar te zoeken morgenochtend om half elf? Of iets voor half elf? Dus. Um, nou ja, zelf loop ik er niet rond. Maar goed, het, het, het mooiste van een journalist is... dat je als een van de eerste uh, een, een quote kan uh, binnenhalen. Uh, en dat als eerste naar buiten kan brengen. En dat je eigenlijk al... Ja, waar wilt uh, de, de fractievoorzitter heen in zijn speech... dat je dat al als eerste vast kan leggen? Want het is voor journalisten onderling natuurlijk ook een, een wedstrijd. En uh, ja, waar iedereen nu bovenop zit, ja, maar wat als? En uh, jullie gaan sowieso niet uh, in dingen en mee met die 6 miljard. Maar dat is, je wil die, gewoon voordat vraag, het debat begint... Ja. ben jij als journalist natuurlijk al op zoek naar die mooie quote. En wil je ook al, kan ik me voorstellen als voorlichter uh, hierin... Ja. zorgen dat, dat jouw Kamerlid of jouw fractievoorzitter... jou vast ergens kan gooien bij Paul Witteman of ja, bij David was altijd heel toevallig een kwartiertje twintig minuutjes eerder daar. En daar kwam ik dan heel toevallig ook mijn collega's van andere fracties tegen. Ja. Het um, is wel goed om te weten dat ik daar zeg maar uh, wat ik daar doe, dat is niet de deal wat ik daar deed, dat was niet de deal die ik sluit. Dat doe je via de sms of door te bellen. Want het is ook zo, de schermen, Die kamer is een beetje zo mieren open. En iedereen weet precies waar je heen gaat. En er zijn nog allemaal van die sluipgangetjes. Dus bij de, of de, dat die, je wil niet gezien worden met het elkaar? Is, bedoel het, je? het is in die zin is, is die voor van die afwerkplek niet helemaal juist. Want iedereen ziet wat er gebeurt. Ja. Dus de Echt een afwerkplek die gebeurt. Er zit eigenlijk ergens virtueel. Ik zie boor, wel een beetje. <laughs> kijken. ben ik blij dat ik daar weg ben. Maar is het dan ook zo, Jurjen, dat je. Uh, um, uh, de ochtend. Ik zal meteen die site opzoeken. <laughs> de, de ochtend van de Algemene Beschouwingen. Is het dan nog niet zo dat Paul en Witteman. lang hun nou, gasten hebben geregeld? Zou ja, je toch denken? Nee, nee dat is en niet David zo. Zo'n tafel. Uh, dat heet dan in het jargon. Die tafel die gaat pas om, uh, om half tien of zo op slot. op die avond. Omdat je niet weet of het debat uitloopt. En je weet niet wie wat gaat zeggen. Dat en dan okay. kan er iets heel anders gebeuren. En zeker nu is dat ook zo. Uh, maar ik begon zelf altijd wel op Prinsjesdag. Nou, gewoon een beetje te kijken van, wat wil Nieuwsuur gaan doen? Wat gaat de wereld daardoor doen? Wat wil Paul Witterman doen? En dan hen ook vertellen van, wij gaan ongeveer die kant op. En dan geef je niet alles weg, want je moet nog voorbereiden. En de inhoud staat natuurlijk voorop. Ja. Maar als je van tevoren wel weet van, hey, Paul Witterman wil zo'n soort debat voeren. kun je ook zeggen, daar hebben we niks te zoeken. En je um, zag natuurlijk ook de afgelopen dagen dat er eigenlijk al een soort enorm voorschot op werd genomen. Ja. Alexander Pechtold, maar ook Simon Huisman, Buma, slop allemaal van tevoren in kranten, grote interview, Wilders ook, um, dus iedereen ging al eigenlijk het kruid verschieten voor het grote debat. Ja. Um, jij als Tweede Kamerlid, Boris, jij, jij kwam destijds. dan uh, destijds, jij kwam dan wat van tevoren en dan kom je nog even met de fractie bij elkaar. En dan bespreek je nog even wat dingen van: zometeen moeten we shinen daar in de Kamer. En begrijp ik bijvoorbeeld ook, dan zegt nog even de voorlichter: nou, uh, denk er even aan, jongens, niet te hard lachen om de grappen van Wilders. Nou, weet je, het is niet altijd zo dat je van tevoren bij elkaar komt. Want je hebt eigenlijk alles al besproken. Vaak wordt al op, een, op de dinsdag alles doorgesproken. Um, dus je hebt niet zo heel veel te doen. Uh, het, maar het is. Um, het maar is dit, wel, dit uh, voor wat ik nu net zeg, dat is, dat is letterlijk gebeurd, toch? Ja, het is wel zo dat, dat soms. Um, uh, bij het Kamerdebat weet je dat je dat, dat geprovoceerd gaat worden. Ja. Uh, bijvoorbeeld Wilders is iemand die heel veel heel harde... maar ook heel leuke grappen maakt. En dan opeens, op het moment dat iedereen erom gaat lachen... komt opeens een enorme, heel, erg, heel grote, grove uh, uitspraak. Dus je moet wel een beetje op je hoede zijn... dat je niet te snel lacht. Of dat als er bijvoorbeeld heel veel bezuinigd wordt... dat is wel eens, heb ik wel eens gehoord binnen de Partij van de Arbeid... Dat, dat, dat als er heel veel bezuinigd moet worden... dat je daar ook niet te vrolijk op moet gaan lopen zitten. Um, dus er wordt wel eens af en toe een signaal gegeven... vanuit voorlicht naar kamerleden van... jongens, uh, let een beetje op. Want en je ook weet gaan de camera's, ze worden natuurlijk meteen ja. op jou gericht. En ook als gaan het... niet als een dolle lopen twitteren. Want je wat altijd ziet dat die kamerleden vervelen zich allemaal... want die, die fractievoorzitters doen het werk. Dus wat gaan ze dan doen? Of ze gaan hun stokken doornemen... of ze gaan op Twitter elkaar aanvallen. En dat, <lacht> wordt, dat, dat, dat, dat, ja, dat wordt echt... dat is geen parteltbalie meer. Dat wordt echt een soort van... Uh, nou, nou ja norm x Excel feest maar dan, op, maar dan op internet en daar kan soms wel staal uit voortkomen of dingen tegen elkaar worden gezegd die uiteindelijk ook in een debat kunnen voorkomen. Dus je moet ook je moet ook allemaal eigenlijk wordt iedereen een beetje gedempt van jongens, weet als je je verveelt neem een croquet of neem een lekkere mars, maar ga niet ga niet nare dingen op op Twitter zetten. Dat ja, wordt wel gezegd. Maar voor ons voor voor ons in de show levert dat vaak wel mooie beelden op. Even recht achter oh, de microfoon. Sorry, ja, levert dat ja. vaak wel mooie beelden op. Omdat, uh, ja, zij zijn er, gaan er vaak vanuit. Nou, die is, diegene staat weer achter de kathedra, die is aan het spreken. Dus ik kan wel een beetje achterover leunen inderdaad. Uh, maar alles wordt geregisseerd. Alles wordt geregisseerd. En vooral die tussenmomenten. Dus dat een debat net is afgelopen. Of dat er even geschorst wordt. Wie zoekt elkaar wie gelijk op? Nou, dat is voor ons junkies heerlijk om vast te leggen. Ja. En dan kunnen mensen nog, fractievoorzitters, nog zo hard tegen elkaar zijn gegaan in debat. Maar als ze vriendelijk naar elkaar weer toe lopen, ja, dan ontkracht dat natuurlijk gelijk. Maar, eh, eh, eh, ja. Dat is een voorbeeld daarvan. Hoe, hoe, ja, want jij eh, maakt eh, programma's ja, over de, je de achterkant van de politiek. En jij gebruikt dit soort beelden ook. Nou, we hebben uh, uh, voor het recess hebben uh, we samen met de NOS, uh, was met Joost Vullings, uh, die viel het ook erg op. En samen wilden we uh, daar wel een item van maken. Hè. Dat staat nog steeds op politiek via... Om te laten, dus om dat juist te ontkrachten. Want al die mannen. Ja, Het zijn bijna helaas alleen maar mannen. Hij hebben hele harde oh. woorden tegen elkaar. Maar gaan daarna elkaar wel lachen, de schouderklop geven. Uh, dat, vind ik echt, dat, vind ik nou, dat vind ik nou echt helemaal niet interessant. Het zijn oh. mensen die op dat oh, moment hun, hun, hun baan. Uh, he, ze, ze komen op voor hun, hun beginselen. Maar ze moeten daarnaast zijn ze ook gewoon collega's. En ook elkaar het inhoudelijk helemaal met elkaar oneens zijn. Elkaar helemaal het vuur aan de schenen leggen. Dan dat je daarna zegt van nou, ja, nou uh, was dat was leuk. Is dat vind ik wel interessant. Tuurlijk Dat is beschaafd. Maar het is wel interessant. Kijk, is het Precies, toch dus interessant. Al, Want soms, je, je soms denkt elkaar weg. dat jullie elkaar naar het leven staan. En ondertussen blijkt dat jullie gewoon op het rokersbalkon. Jullie bijvoorbeeld uh, Jesse Klaver met Boris van der Ham. gewoon heel gezellig zitten te babbelen. Nou, dat, dat, dat, dat zijn niet hele grote afstanden. Ja. Maar ja, nee, maar kijk, in persoonlijke zin zijn er natuurlijk heel veel. Uh, andere dwarsverbanden dan alleen maar ideologisch. Hè? Je kan gewoon iemand aardig vinden. Dus dat zie je nee, natuurlijk ook dat... wel gebeuren. Ja, maar maar is... wat, je, wat, wat heel belangrijk is, wat je op die op die. Uh, wanneer, wanneer het echt voor algemene beschouwing is, dan heb je natuurlijk de fractievoorzitters die het meest doen. Maar je hebt ook een aantal mensen eromheen, een aantal fractieleden. Mm -hmm. Die met moties aan gaan leuren. Gaan kijken of ze meerderheden gaan krijgen. En als je nou op het balkon zit. Uh, op het, uh, in de Tweede Kamer... dan is het wel interessant om die te volgen. Ja, Want dan dat zie je, ik heb dat ook heel veel gedaan... Ja. dat je met een motie, eerst ja. even afstemmen met je fractievoorzitter... dan ga je naar het CDA en andere partijen... om te kijken van, zou je dit ja. willen steunen? Welke zin moet eruit als je hem zou willen steunen? En heel langzaam, maar heel veel werken... krijg je misschien en dat dan, gebeurt dan een meerderheid En dat, ja. dus? dat, gebeurt, dat gebeurt allemaal op die dag zelf. Dat dus ja. gebeurt allemaal op die dag zelf. Er is natuurlijk ook wel voorwerk gedaan, maar soms hoor je wat. Of lees je dat tweetje. Uh, dat je denkt van, hé, hey, hier zit ruimte. Want als, als, iemand, als een politicus niet, niet nee zegt... dan zegt hij ja op een bepaalde forum. Geef ze een voorbeeld, waarop jij op, waar hebt dat als Boris voorlichter vast ook aan de hand gehad. Ja, nou, ja ik, ik heb er eentje aan de hand gehad. Uh, dat was in de troonrede uh, van het kabinet dat enorm moest bezuinigen. Uh, Balkenende drie of vier, je raakte tel wel eens kwijt. Uh, het was een drie, was met, was, met de, was met de PvdA. Um, daar, daar zat het zinnetje dat er bezuinigd moest worden op alle ministeries... maar dat we in het onderwijs naar de top vijf moesten. En dat was het moment waarop onder andere Boris... en die sprak ik toen nog vanuit, uh, vanuit mijn rol als lobbyist... Uh, maar ook andere Kamerleden dachten van, wacht eens even... Daar zitten dus mogelijkheden in. Kunnen we onderwijs niet buiten die bezuinigingsronde halen? Precies. En dat wordt dan op die dag zelf wordt dat gefixt. En een ander voorbeeld... En dat um... wordt dus buiten de, buiten de plenaire ja. zaal? Wordt dat even achteraf? Precies, ja. Dan wordt, dan wordt dat besproken. En de, de mooiste in, dit, in deze context vond ik wel... Uh, dat op dag twee van die algemene politieke beschouwingen... waar uh, Wilders zo enorm in vorm was... waar je dat doe even normaal momentje had... Ja. Uh, toen heb ik Rutte mm -hmm. en Van Haas buma erop betrapt... dat dat voorbereid was. Want Rutte die, uh, die had in de, dag, of in de dag daarvoor niet ingegrepen op zijn gedoogpartner. Buma had daar in de media om gevraagd en alle duiders zeiden dat ook. Toen kwam ik de zaal binnenlopen, ochtends, half elf, tweede dag. Zag ik daar Buma en Rutte staan en die spraken met elkaar af. Uh, je hoort dan even zo'n flart van... Oké, okay, dus jij gaat hem aanpakken? Het antwoord was, ja, ga ik doen, maar jij moet dan even wachten. En dan hoor je dus ook daarna, dat gaat ook van achter de schermen naar voor de schermen. Dominique van der Heijden was de eerste voor de patatbalie, die zei let maar op, hij gaat hem zo aanpakken, dat weet ik toevallig. Dus dat is dan allemaal al gescript. En ineens komt dan dus inderdaad dat moment dat Rutte uithaalt over Erdogan. En dan zie je dus ook in die, in die CDA-bankjes, zie je ze zo zitten. Zo van. Goed gedaan. Ja, maar Wilders, gehaaid als hij is, draait het om. En weet het toch weer in zijn voordeel te draaien. Maar grappig genoeg, zeg maar dat soort dingen zie je dan dus gebeuren. En dan denk je van, oh, daar moeten we even op letten. Want dan moeten we ons toe verhouden, daar moeten we ook wat mee. Ja, maar dit is, allemaal, uh, dit is allemaal een beetje het, het, het jas en het gedoe op de vloer. Het meeste gebeurt natuurlijk vooraf. Uh, tijdens, uh, je ziet dat er ook zeker is tijdens zo'n debat... soms ook wel tussen de fractievoorzitters en de minister-president... wel eens gebeld wordt van wat heb je nodig. Uh, de minister van Financiën is van belang. Zeker in deze tijd zie je dat ook de woordvoerders... financiën van de verschillende fracties heel veel contact met elkaar hebben. Uh, want, want daar gaat het nu tussen. En, en al die andere dingen over wie pakt wie. En je zal altijd zien morgen... of over Morgen, dat opeens het grote nieuws en een of de ongein dingetje... iets rotzooierig, opmerkingetje, dat dat dan het nieuws ja. haalt. Maar dat als je echt kijkt naar waar is het debat uiteindelijk feitelijk over gegaan... dat het over hele andere dingen ging. Over geld, over belangen, maar ook over, laten we zeggen, echte inhoud. Ik vind dat het heel, ik neem dat als een beetje op voor de Tweede Kamer. Heel snel <lacht> wordt het samengevat in, op, in het journaal of in de kranten... op de relletjes. Maar de ja, ja, fracties zijn, relletjes ook echt bezig, ja. zijn ook echt bezig, en dat zie je ja. bij stemming ook wel... om toch dingen binnen te halen ja, op, voor hun kiezers. En ja, dat ja, is wel dus, belangrijk. Dus, de het blijft hangen. Ja, maar Jurgen is een grote helmaker. Die, die komt, zijn ogen twinkelen gewoon. Je hebt weer iemand door de benen gespeeld. Ik was er vroeger dan de rest. Nee, maar, Kom, je kan nou, ook zeggen, we komen allemaal op tijden. We gaan het land lekker regeren. Nee, maar, ja, nou, nou, we zo, ja. Een ja, maar je zo ook van als hij een 1 0 1 haalt. Nee, ik ben er wordt 20 uur gedebatteerd. En uiteindelijk gaat het over een begroting. Dat is een ontzettend inhoudelijk ding. Alleen daarnaast voelen al die fractievoorzitters de druk. Omdat iedereen op die dag ernaar kijkt. De druk van mijn achterban wil me horen. Dus het is een heel wonderlijk dubbel spel. Maar uiteindelijk, iedereen wil dat spel waar Boris het net over heeft... die wil je winnen. Want je, je zit er voor je beleid. En is het, kun je ook nog souffleren? Dus jij hebt een briljante opmerking. Een ongelooflijk goede wanlijn. die valt je in. Mm -hmm. Hoe krijg je dat dan op die dag bij zo'n fractie. Ja, je zit te glimmen. Ja, ja, ja. Nee, maar wat gebeurt er dan? dan hoe, krijg, echt... hoe krijg je zo'n wanglijnen? Jij, jij zit voor de tv. Je zit, uh, of je zit dan en je zegt, Alexander, je moet dat doen. Frank de, de Grave, beroemd moment. De, ja, er zitten, hoe dat gaat is dat er als er, er wordt natuurlijk ontzettend veel meegekeken, en zeker nu met sms en allerlei andere ja. dingen, uh, zitten er nog meer mensen ook buiten nog mee te kijken dan anderen. En wat je wel eens krijgt, is dat je een heel goede grap van iemand doorge-sms krijgt, bijvoorbeeld van een eerste kamerlid die zit te kijken. En uh, dan ja. leg je dat, uh, geef je dat een Alexander of aan een andere fractievoorzitter... En die doet er wel of niet iets mee. Maar dat gebeurt zeker. Um, Hoe vaak komt zoiets binnen op zo'n dag? Er komen heel veel dingen binnen. Maar je probeert je fractievoorzitter een nee, beetje dat... te beschermen van al die informatie. Want die moeten zich helemaal kunnen concentreren op het debat. Die moeten zich ontspannen voelen. Die fractievoorzitters, inderdaad, uh, die, die staan helemaal onder druk. Dus die moeten. Soms moet je eens een beetje een, een, beetje een nare grap aan iemand vertellen. Zodat hij een beetje loskomt. Dat moet gebeuren. Want dat is degene die het klusje moet doen. En die twintig uh, uur lang geconcentreerd moet zijn. Dus je moet je topsporter. Dat is je fractievoorzitter. Ja, zit je er, ja, ja. Moet je goed beschermen en een uh, flesje nee, cola voor hem halen. Of, je, je moet hem een beetje juist, in de, in de water dat. leggen. Ja. Dat is heel ja. belangrijk. Het je, is je, de... middenvelden je spits Op moet koren. Op zo'n moment moet je dat absoluut doen. Ja. Even nog, die stekkerdoos. Ja. Had jij, jij, jij was voorlichter van Sap. Wat? Ben jij de man van de sticker, nee, uh, ze nee, ja, Ik was overigens geen voorlichter van Sap. Hè. Uh, ik nee, was voorlichter van Groningen. Kamerleden. Ja, um, zat uh, een beetje ze naar zegt, wel, succes. Succes heeft vele vaders. Uh, dat is dus ook ineens weg op het moment dat er zoiets ontstaat. Wat daar gebeurde was, hij ontstond. En, uh, nee, dus was, zijn dat was wel van tevoren bedacht. Hij is natuurlijk niet van tevoren bedacht. Dit is, dit is er een die, in die, die ergens in dat debat ontstond. In, de, in die bankjes daar. Maar wie wat, kwam met en, het initiële idee? Ja, de verhalen zijn toch wel anders, hoor. Het gaat toch wel meer van... God, die wilde wel een loer draaien. Maar en misschien was jij moet je erbij dit doen. En, uh, was ik het, dan? en er wordt gezegd dat over wie het bedacht heeft. Ja, ja, dus, ja, dus zeg maar, de, even... Er wordt daarover dus van alles gezegd. Uh, wat, wat wij en weten... En jij was de grote invluisdraaar van David mee? Wat wij weten is dat hij er ineens was. Maar wie nam nou een meeste plastic tas, die stekkerdoos? Wie? Ja, die is volgens mij op een bepaald moment, uh, op een bepaald moment gehaald. Ergens ging ja, het licht haald. uit. Maar wie heeft ze een gehaald stekkerdoos? Hij ja, ja, ja. Ah, wil het niet ja. vertellen. Maar we hebben dus, het natuurlijk eens, een beter voorbeeld. Dat was natuurlijk met Alexander Pechtold met die stapel uh, ja. papier. Die was ja. tot op de puntjes voorbereid. Ja. Ja. Ja. Zelfs Alexander wilde hem van tevoren even testen hoe zwaar het was ja. en zo. Dus je moet Dat is echt voorbereid. We hebben ook allemaal stiekem, want je mag niet dat soort dingen zomaar meenemen in de kamer. Die moesten allemaal kamer Onder hun jasjes hebben dat meegenomen. We hebben ook wel eens een keer een actie gedaan met Tartjes, samen met GroenLinks, Tartjes, trouwens, ja, ja. met uh, tegen de, de VVD over de zondagsrust. En dat moest je dan echt. Want dat mag helemaal niet. Echt onder de eh, dat heb ik nog echt in een tas... onder mijn, onder mijn jasje ja, meegenomen. fantastisch. Maar, is dat dan maar? maar is is het, is het schoolreisjes... Vind je het raar, Boris? jij zegt ja, het gaat om de inhoud. En we hebben je het gaat over, over belangrijk beleid. Ja. ja, jongens, jullie zitten alle twee ja. als een gek te glimmen. Vind ja. je het nee, raar maar, dat dit soort dingen blijven hangen. Dus, nee, maar dat als, als het gekoppeld is aan inhoud. Kijk en over de winkeltijdenwet, dat was gekoppeld aan inhoud. Ja. Uh, nou ja, helaas, die ik stekker... Niet, ik weet niet eens maar waar de stekkerdoos-incident over meer, ging. Dus daarom was het ook ja, geen kabinet. En die, die, st die stapel papieren, dat uit. had natuurlijk ook met inhoud te maken. Dus het ja. gaat uiteindelijk over de inhoud. Maar wat, je, wat ik altijd jammer vind, en dat zullen we morgenavond ook weer zien... Uh, in, en donderdag in de krant... dat er toch weer ergens een relletje is. En dat is heel jammer, want er moet heel veel bezuinigd worden... en er moet ook heel veel hervormd worden. En hopelijk gaat het daar ook over in de krant. Het, uh, gaan jullie allemaal kijken? Zitten jullie de hele dag morgen voor de tv? Nee. Nee. We hebben Twitter. waar ga jij kijken? Algemene politieke beschouwing morgen. Uh, ik denk niet dat ik daar tijd voor heb, maar anders dan uh, misschien wel. Uh, dus waarschijnlijk niet. Goed. 6,5 <laughs> minuut gevoetbald. 0-0 is het bij uh, RKC uh, Herakles En we krijgen een uh, tweede wissel aan de kant van de ploeg uit Waalwijk. Het debuut van Desli Ubbing, een middenvelder. Afkomstig uit Roosendaal speelde lang in de Feyenoordse opleiding. En hij gaat de positie innemen van Michael Tavares... die Joachim nog eens vrijzet voor de doelman van Irak Almelo. Nee, dat doet hij niet, want die Tavares doet een andere droog misschien shirt aan... En dan is het Anderson die plaats maakt toch. Die een tik kreeg in de eerste helft al. Opvallend moment, want die Tavares loopt naar de kant, trekt zijn shirt uit. En dan denk je toch, nou die maakt plaats. Maar nee, die heeft een nieuw shirt met dezelfde naam aangetrokken. En ik zag het gezicht nog even terug naar de rust van Jan de Jonge, de trainer van Heracles. Die keek helemaal niet blij, want RKC heeft heel veel kansen gehad, met name via Joachim, om doelpunten te maken in de eerste helft. Hij verwacht een betere ploeg. En die Jan de Jonge, dat is al zo'n mooie man. die ziet eruit als een boer die zijn hele oogst heeft zien mislukken. Kijkt als een oorwurm. En uh, nou ja, goed. Hij uh, hoopt op een beter Heracles in de tweede helft. Dat hebben we eigenlijk nog niet gezien. Met Amieux die de middenlijn oversteekt namens RKC. Joachim heeft het nog niet. wil de bal verlengen op de linkerkant. De spits, maar uh, schiet er vooral de hoogte in. En dan is er een overtreding gemaakt door die nieuwe man, Deslie Ubink. Hij debuteert vanavond vrije trap voor Herakles. Bijna acht minuten gevoetbald in de tweede helft. Het is in ieder geval spannend bij RKC Herakles, maar wel 0-0. Gaan we nog even naar de gemeentepolitiek. Bijna had ze een revolutie ontketend, de 24-jarige Esther Grisnig. Ze wilde raadslid worden voor de SGP in de gemeente Haarlemmermeer, maar gisteravond bleek dat ze niet op de lijst was gezet. De SGP houdt het bij de komende gemeenteraadsverkiezingen... bij één vrouw op de kieslijst. En die zit in en Esther die zit hier wel vaker aan tafel. Esther, wat jammer. Hai, ben ja, jammer. Ja. Nou ja, het is niet echt een persoonlijk meer voor de partij, hè? Nee ja. niet? Nou, ik weet dat jij het wel wilde en dat je het spannend vond. En, en nou nu, ja. Ja, en nu ben je het nou, niet Ik jij hebt een beetje de, de woorden in, het, in, het, in de mond gelegd, hè? Dus, uh, ik heb nee, het ja. Drie weken geleden was, ik was je te gast en toen, ja. vroeg, toen vroeg ik of je het wilde. En toen zei, uh, toen hadden we het natuurlijk over Lilian Janssen, de eerste ja. vrouw op de SGP-kandidatenlijst. En toen zei ja, nou ja, misschien wel. En dat hebben mensen gehoord. En ja. Toen ben je gevraagd of je je kandidaat wilde stellen. Ja, precies. Want ik zei natuurlijk toen ook van... Nou, ik zou mezelf nooit kandidaat stellen. Maar als ik gevraagd zou worden... dan zou het natuurlijk een mooie stap zijn. En een beetje de kroon op de ontwikkeling in de SGP nu. Ja. Dus uh, Maar goed, het, het is er niet van gekomen. En het blijkt uh, nogmaals dat de partij er niet helemaal klaar voor is. Maar uh, ja, ik heb goede hoop dat het nog wel een keertje gaat gebeuren natuurlijk. En uh, Lilian die doet het vast heel goed deze periode. Marcos, er was erbij die dag. Ja, Esther. Ja. Um, ja, we hebben vandaag al even gesproken. Heb je nou al een verklaring gekregen waarom deze mannenbroeders in de Haarlemmermeer toch niet voor jou hebben gekozen. Want er staan toch weer zeven mannen met grijze haar op die lijst. Ja, ja precies. De mannenbroeders van de SGP uh, ja. uit Hoogdorp. Uh, nee, ja, nee, dat blijft natuurlijk ook echt een interne kwestie waarom ze die afweging hebben gemaakt voor mij niet op de lijst zetten. Dat kan natuurlijk omdat ze me totaal incapabel vonden. Maar mm. het kan natuurlijk ook zo uh, dat, uh, dat er toch meegespeeld heeft dat ik, dat ik een vrouw was en dat velen dat toch nog niet... Uh, het zeg maar dus van overtuigd zijn dat die standpunten gewijzigd kunnen worden in de partij, dat daar gewoon te weinig draagvlak voor is. Wat denk, ja, denk je zelf? Ik hou het maar ja, daar, ik hou natuurlijk het wel op het laatste. Ja. natuurlijk ook wel. Kijk, er staan natuurlijk nu zeven hele goede kandidaten op de lijst, dus ik kan me natuurlijk ook wel voorstellen dat ze gezegd hebben: ja, deze zeven die staan er nu, moeten we dan een, een jong, onervaren uh, vrouw op de lijst zetten. Dus dat kan natuurlijk ook een overweging zijn geweest. Met de nadruk ja. op vrouw vrouw, ja. Hoewel ja. Ja, het was ook wel bemoedigend dat er ook al leden zeiden van, nou, als je een man was geweest, en dan hadden we je er ook op gezet, want je had je hebt gewoon de kwaliteiten ervoor. Dus dat, dat is natuurlijk een compliment. Maar en nogmaals, weet je, het is geen persoonlijk uh, verlies en het is geen grote teleurstelling. Ah, maar we vinden het, het is wel jammer hoor, Esther hier aan tafel. <laughs> Esther, je was echt een heldin. Je kon ja. de boel daar opblazen op uh, veranderen ja. binnen de, ja, de SGP. Dat ja, nou ja, was ook niet mijn bedoeling. Nee, want nee, dus je bent een heel veel. Ik heb om lekker te rellen in de partij, helemaal ja. nou niet. Ga je het over vier, nee. jaar, vier jaar proberen weer? Ik weet niet waar ik dan ben natuurlijk. Kijk, mijn ambities liggen natuurlijk internationaal. Dus misschien ben ik Kijk. wel echt het midden oosten De Europese verkiezingen Esther, komen. komen eraan. De Europese verkiezingen komen eraan. drink oh, vanavond ja. een lekker glaasje wijn. Op jezelf, zou ik, ik zeggen. Zo. Dankjewel, tot snel weer. Ik Willemijn Veenhoven. Iedere dag het laatste woord geef ik hier aan bekende vrienden van de show. Te beginnen met advocaat Oscar Hammerstein. Beste Willemijn, ik bracht vandaag de laatste correcties aan in mijn nieuwe boek. Het boek is af... En dat is heel iets anders dan het boek is uit. Juist. En dan de schrijver Kluin. Beste Willemijn. Mijn vriendin en ik hebben gisteravond de veertiende episode van het laatste seizoen van Breaking Bad gekeken. En ik ben deze week als de dood dat ik iemand tegenkom die episode 15 al heeft gekeken. En die lekker gaat zitten vergaden aan ons. Dus ik kom niet meer buiten. En als laatste ons Nederlandse porno-ster Bobby Eden. Die hier vorige week nog samen met mij heeft meegezongen met Belinda Carlisle, Circle in the Sand. Lieve Willemijn. Vorige week mocht ik je eindelijk in het echt bewonderen. Maar wat gaat zo'n uurtje toch snel? Zullen we het dan nog één keer doen? Samen? Ze kan ook alles, hè? Boris van der Arm, Jurje van den Berg, Eftin Abokor. Dank jullie wel. Evert verhulp. De ideale klokluider bestaat niet. Hè. De ideale klokluider is degene die helemaal geen klok luidt. Hoogleraar, arbeidsrecht en advocaat van verschillende klokkenluiders. Geen voorstander van het Huis voor de Klokkenluiders. Nee, het Huis voor de Klokkenluiders is geen prima zaak. Klokkenluiders moeten gesteund worden, maar dan wel goed. Het Huis voor de Klokkenluiders schept een aantal valse verwachtingen die niet deugen. Hoe huh? steun je klokkenluiders het beste? Soms is klokluider goed in het zakelijk. Argos, zaterdag, kwart over twaalf. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Nog één keer als een compleet gezin. Nog één keer thuis. En dat was mijn laatste wens. Wensenrijders vervult laatste wensen van ongeneeslijk zieke mensen. Kent u iemand met een laatste wens? Ga naar wensenrijders.nl Ontvang nu vier keer Spoorloos Magazine. Het magazine dat verder gaat waar tv stopt. Het kost maar een tientje. En met uw steun zoeken wij door. Ga naar kro.nl